En ruim duizend passagiers hebben dit weekend last gehad van de storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven weten aan de omroep Brabant. De storing leidde gisteren tot ongemak voor vertrekkende en aankomende passagiers. Vanochtend was de storing verholpen en konden alle vluchten vanaf Eindhoven Airport weer gewoon doorgaan. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het komt af naar een graad of 8. Lokaal kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen overal droog en geregeld zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NMR Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn... bij Den Hoever 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom. Hm. Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1510. Mijn naam is Ben Oveugen en we zijn op de trein getrapt. De muzikale trein van Peaceful Radio Show 1510. En we gaan uh, beginnen met uh, Fading Light van Dream Project. En wie Dream Project is, dat kan je vinden op de Peaceful Radio uh, website. Ja, puntinfo is het. Een uh, Dream Project, dat is een meneer die uh, is aangesloten bij het label van AD Music uit Engeland. Dat is een label dat zich gespecialiseerd heeft in elektronische muziek. En dat label dat wordt geleid door David Wright. En dat is gelijk de nummer 2. Hij heeft Returning Tides Volume 2... En dat is allemaal remaster werkjes, tracks die om precies te zijn. Dan gaan we terug in het einde met 1997. Dan gaan we muziek draaien van. Nou ja, wat dacht je hiervan? Wat je op de achtergrond hoort, even naar voren halen. Dat is de El Esprit Language of Touch. Ik heb twee werken. En, je, dat is één, die zit, dat is track 11. En even kijken, track 15, Far Journey. En zo heet ook deze track. Muziek uit lang vervlogen tijden. Maar eh, nog steeds ongelooflijk mooi. Peaceful Evo, ik zei het al, dat is de website. Daar kan je alles terugvinden. En ik wens je heel veel luisterplezier. Listening to peaceful radio. Please visit my website www.meta This is Sarah Kopis from 2002. You're listening to Peaceful Radio. Beth Phelan of Acoustic Ocean Thank you for listening to Peaceful Radio Please visit my website at AcousticoceanMusic.com Radio. Please visit my website at AcousticoceanMusic.com.